Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal De 450 gram springstof op zijn lichaam, zegt de Turkse minister van Middellandse Zaken. Eerder was gemeld dat de kaper alleen nepexplosieven had. De Turkse veiligheidstroepen maakten vanmorgen een eind aan de kaping van een veerboot in de zee van Marmara. De kaper was een Koerdische extremist. Hij werd dus gedood, de passagiers en bemanningsleden bleven ongedeerd. De uitkomsten van een onderzoek naar misbruik onder verstandelijk gehandicapten zijn zeer pijnlijk, zegt staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. Zes op de tien vrouwen met een verstandelijke handicap zeggen dat ze wel eens te maken hebben gehad met seksueel geweld. blijkt uit onderzoek van haar eigen ministerie. Er was al een speciaal programma ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen bij het voorkomen van misbruik. Rond deze tijd begint de officiële intocht van Sinterklaas. De Goedheiligman legt naar verwachting rond half één met zijn stoomboot aan in Dordrecht in de Wolwevershaven. Onduidelijk is nog of ook Pieten dit jaar mee zijn gegaan. De Sint lijkt alleen zijn paard te hebben meegenomen. De Heiligman wordt welkom door burgemeester Brok. Daarna maakt de Sint zoals gebruikelijk een rijtour op zijn paard en spreekt hij de kinderen toe. De intocht in Dordrecht wordt live uitgezonden op Nederland 3. De winkeliers verwachten dat Nederlanders ondanks de schuldencrisis toch weer meer Sinterklaasinkopen zullen doen. Detailhandel Nederland denkt dat er rond pakjesavond 493 miljoen euro extra wordt omgezet. zo'n 20 miljoen meer dan vorig jaar. Onderzoeken onder consumenten wijzen juist in een andere richting. Uit een enquête in opdracht van de NOS blijkt dat zo'n 40% van de consumenten minder wil uitgeven aan Sinterklaasinkopen. Het weer. In het oosten veel zon, in het westen meer bewolking. Wordt 7 tot 12 graden. Morgen overal zonnig. Dit was het. NOS. Dit is René Passet van de AMB. In de randstad alleen een file op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen de afrit Berkel en Rodenrijs en Delft Zuid 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb haar net en Ik ga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 Nou, toen ben ik eigenlijk dus uh, medicijnen gaan zoeken. Het is 60 jaar geleden al hier. Ja, ja, ja. En het is voor mij dus net alsof het nou niet gisteren. Gisteren is. Maar wel dus 14 dagen terug. Geweldig. Ja. Maar dan ben je arts. En wat, wat, ga, wat ga je dan doen? Ga ik in het ziekenhuis liggen? Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik was net arts in uh, 63. Dat was die hele strenge winter. En ik ging waarnemen in Nunspeet. Ja.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 En dat ging ook nog, want dat is een heel verhaal, de, de auto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 Geweldig, ja. Dan ja. gaan we even naar de muziek. Dokter Bernard, u moet me zeggen, hoe gaat het mij?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 we gaan verder. We hadden de badarts, de dokter Mol. Maar was het alleen maar badarts ja. of was het meer dan alleen badarts? Want je, je bent wel associé van dokter Robbers. Nou, ja, dus in het begin ben ik dus in, inderdaad alleen maar als, als arts voor, voor de eerste hulp. En dat was dus ook in mijn revalidatieperiode naar die, die, die, die, die heupfractuur. Maar die samenwerking, dat beviel goed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 Uit een bos, daar was je klant in huis. Eh, eh, ja. Voortdurend kwam je daar binnen. Ja, klopt. Eh, als de mensen niet weten waar Uitenbos bos ligt, dat was dat complex op Haanse Paterslaan, geloof ik, he? heette nee, dat? Nee. nee, hoe heet Die, die weg? Tegenover ja, het, het huis met de, de beelden. Huis met de beelden, ja. ja, dan weet je het wel. Daar zijn heel wat Zandvoetse kinderen geboren. Maar ook hier in Zandvoet zelf. En die ging je allemaal langs. Want iedereen zei, ik wil door Gerard Mol ik, uh, moeten bij zijn als ik ga bevallen.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 1 mei 1964 wat met dan opvalt dat is in de advertentie bij de staat je hebt fondsleden en particulieren voor de oude gezondvoerders die zullen dat weten dat was toch wel een verschil tussen de armen en de rijken neem ik zo aan um, ja maar dat was traditie blijkbaar dat uh, je moet voorstellen dat ik dacht, dus met, met Robbers ging samenwerken met dokter Robbers en die had dus een apart sprekersmorgens voor fondsleden en uh, smiddags voor particulieren. En toen hij dus wegging en ik daar uh, dus alleen voor kwam. Toen heb ik dus meteen gezegd, radicaal schaf ik dat af. En ik heb een, uh, een uh, telefoon, nee ik heb dus een afspraaksprekuur gedaan. En daarbij had ik dan, uh, ik was de eerste in Zandvoort, een uh, meisje, een, een, een doktersassistenten, die dus ook de telefoon aannam.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 Nou, dat is nou niet meer voor te stellen, maar ja, alles wat nieuw is, daar moet je aan wennen. En dat misschien ook voor zandvoorters uh, in, in extensio, dat, dat ze dus ja, moesten wennen van, er is toch iemand anders dan de andere lijn. En, uh, men, men, bij mijn onderzoek eh, onder de zandvoorters naar de geschiedenis van Gerard Mol, werd mij altijd verteld dat jij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 die patiënt. Maar en... nooit vanuit de godsdienst? Nee, nee dat door... heb ik nooit gedaan. En de mensen hadden soms dus ook eigen keuze. Dat ik zei, van, goh, heb, u, heb u een voorkeur? Wilt u naar het Elisabeth Gasthuis? Of wilt u dus naar de Dioconestuizen of het Spaanse ziekenhuis? Of de uh, Maria Stichting? Dus er is nooit een voorkeur geweest? En Ook geen druk vanuit het ziekenhuis op je? Nee, van nee, nee, naar nee helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Dat is belangrijk te weten. Dan gaan we gaan weer even naar de muziek. En dan gaat ie... De kermis nadert snel En dan weet je het zeker wel de vrouwen staan te zwingen De man mee te zingen Doet ik het nog wel Ja, de kermis nadert snel En dan gaat iedereen voor gauw Want die dagen als deze vind je nergens meer Deze feest, oh ja.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 En toen ging mevrouw met het kind weg. En ik ging bespreken. <lacht> <lacht> nou ja. Uh,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 Uh, dat dus uh, de, de patiënten wat medezeggenschap uh, krijgen in dus de gang van zaken in het ziekenhuis. Dus dat, dat kan zijn qua voeding wat dat betreft, qua uh, ontvangst in, in, in de poliklinieken, et cetera. Maar dan moet je er wel iets van afweten van het Uiteraard. Want ik heb begrepen dat je zelf ook als proef daar een keertje bent gaan liggen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat. dat moet je dan ook dus om, om, om te weten van, van hoe dat gaat. Maar goed, van de andere kant heb ik genoeg keren in het ziekenhuis.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 met de reuk van de stad op de achtergrond. Nou oh ja, goed, we kunnen al allerlei lijstjes maken. En, uh... Voor een tegeltje is het. Ja, voor eigenlijk. een tegeltje. Ja, nou, oké. Okay. <laughs> Fijn dat jij als ras Amsterdammer naar Zandvoort bent gekomen. Ja. En dat je hier nog steeds woont. Ja. En dat je nog steeds iedereen kent. Ja. Want als je hier ook. Maar loopt... ze kennen mij ook. Ja. Dag dokter, dag dokter, dag ja, dokter. klopt. Maar, jawel, maar, maar ik ben dus nu in, in, inmiddels 15 jaar, dus al alle...